Het Landelijk Actiecomité Scholieren, Lax is enorm blij dat de Tweede Kamer de 1040-uren-norm wil afschaffen. D66 heeft een oproep gedaan voor het afschaffen van deze norm en de PvdA steunt u. En daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer die wil dat staatssecretaris Dekker begin volgend jaar met nieuwe plannen komt. Het Lax stelt dat een verplichte uren-norm niet zorgt voor onderwijskwaliteit, maar voor ophokuren. Ook D66 vindt dat veel scholieren maar wat rondhangen op school terwijl ze geen les hebben. De vier wethouders van Wassenaar zijn opgestapt. De twee VVD-wethouders hadden het vertrouwen in hun CDA-collega opgezegd... omdat een fietstunnel waarvoor zij verantwoordelijk is... bijna 2 miljoen euro duurder uitviel dan geraamd. Ook was het project niet goed georganiseerd. Na het vertrek van de VVD-ers spoden ook de CDA-wethouder... en die van D66 hun portefeuille aan. Burgemeester Hoekema gaat met de fractievoorzitters bespreken hoe het nu verder moet. En tot die tijd behandelen de wethouders alleen urgente zaken. De gemeente Amsterdam wil dat voetbalclub Nieuw Sloten blijft bestaan. Volgens wethouder van de Burg staat de club bij de KNVB eerder positief dan negatief bekend. Het bestuur van de club is zich dan ook rotgeschrokken van de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij was mishandeld door jeugdspelers van Nieuw Sloten. Volgens Van den Burg is het aan de club zelf of de huidige naam behouden blijft. Er zijn berichten dat kinderen worden gepest omdat ze lid zijn van nieuwsloten. Van den Burg zei dat de daders streng moeten worden gestraft... maar dat de rest van de club daar niet onder mag lijden. Het weer, vannacht trekken vanuit het noorden winterse buien over het land... en vrijwel overal gaat het licht vriezen. Morgen vrij veel bewolking, af en toe valt wat natte sneeuw... en het wordt een graad of drie. Donderdag is het koud en droog... met op veel plaatsen temperaturen onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond en welkom bij NOS Langs de Lijn. Vanavond een bijzondere uitzending, namelijk het jaarlijkse gesprek met de bondscoach van Oranje. En dit jaar is dat Louis van Gaal natuurlijk. Hij volgde zes maanden geleden Bert van Marwijk op. In Zeist op het KNVB Sportcentrum sprak Bas Tichler een uur lang met Louis van Gaal. Het was deze zomer eigenlijk een nieuwe start. Eh, na een periode dus waarin van Marwijk vier jaar lang de baas was geweest. De finale haalde van het WK, maar voelde dat het toch niet verder kon. Er was een wat ruzieachtige sfeer rondom Oranje ontstaan. Onderlinge kritiek, de verhalen lagen op straat. En dat was kortom tijd voor een nieuwe start. En voor mij is eigenlijk het moment van dat nieuwe Oranje... als je het zo mag noemen, het moment geweest... dat Bruno Martins die in volle galop op Louis van Gaal afloopt... in de armen springt op het einde van die wedstrijd tegen Turkije... omdat dat voor mij de nieuwe start eigenlijk symboliseert. Jonge, frisse, nieuwe speler... Uh, oprechte blijdschap, uh, blije bondscoach... misschien wel opgelucht ook na die overwinning op de Turken. En eigenlijk zit in dat moment in een paar seconden voor mij... Uh, de start van een nieuw hoofdstuk, als je van symboliek houdt. Meneer Van Gaal, welkom. Dank je wel. Houd, houd je van symboliek? Als het de juiste symboliek is wel, ja. Maar dat uh, vind ik niet de juiste symboliek. Ik zou het anders uh, uh, willen uh, omschrijven. Ik denk dat uh, de start uh, is een hele moeilijke is geweest... En, um, uh, maar de start om een staf uh, samen te stellen. Volgens mij begint het daarmee. was nog moeilijker eigenlijk... omdat uh, ik pas benoemd werd in, in uh, dacht ik, uh, juli. Ja, dan, dan zijn heel veel coaches uh, al bezet. En, en natuurlijk ook uh, alle andere uh, medewerkers collega's van je, die zijn ook bezet. Dus wij moesten uh, wel uh, aan de slag. En we zijn in het begin aan de slag gegaan met part-time jobs... omdat zij al bij andere clubs zaten. Bijvoorbeeld de dokter Edwin Goethart zat al bij Vitesse. Uh, als voorbeeld, en, en uh, zo kan ik ook uh, de fysiotherapeuten noemen... die al bij een andere club uh, zaten. Arno Philips zat bij uh, Gus Hinnik... En gelukkig uh, gaf uh, Guus uh, toestemming dat hij uh, dit kon gaan doen. En uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor de assistenttrainers. Ja, Blind, Kluivert. Uh, ja, die moest ik ook maar uh, uh, toen uh, gaan selecteren. Ik had natuurlijk wel al wat voorwerk gedaan. In, uh, ook als ik naar een andere job zou overgaan... had ik al wat uh, gezegd uh, in de maanden daarvoor... Uh, tegen Danny Blind bijvoorbeeld. Dus uh, ik was redelijk goed voorbereid. Maar de staf op zichzelf dat, uh, heeft me heel wat uh, hoofdbrekens bezorgd. Terwijl het selecteren van spelers uh, wat uh, gemakkelijker is. Op maar dat... die staf, hè, dat is interessant. Want uh, daar begint het dus mee. Je kan niet zeggen, ik word bondscoach en ik ga eens over spelers nadenken. Dat komt pas eigenlijk aan het eind. Ja. In het begin zeg je, oké, okay, wie wil ik op welke post hebben? Ja, precies. En, en, want het gaat altijd om wat ons bindt. Wat ons bindt, wat spelers bindt om naar het zelf Elftal te komen. En waarom wij zijn benoemd om, om uh, dat te gaan doen. En, en dat uh, samenbindende element is voetbal. En daar heb je een visie over. En die visie moet worden overgedragen. En daar uh, is een staf voor nodig. En dat, dat doe ik niet alleen. Het, het lijkt er wel soms op, maar zo is het niet. Ik heb een hele uitgebreide staf. Maar die, hoeveel mensen zijn er? Die staf is uitgebreider als de selectie. Dus dat kan je nagaan. En, en, dus dat zijn 30 mensen of meer misschien nog? Nee, het zit tussen de, de 23 uh, en 30 in. Het zijn ook part-timers, die uh, komen niet altijd. En niet alle dagen zijn ze er ook. Dus ik moet nog zo werken dat het niet altijd goed is. Het zou veel beter kunnen nog. Maar dat heeft te maken met, met uh, het feit dat ik zo laat uh, benoemd ben. En dat neem ik voor lief. Maar, maar dat betekent dat als het, aan, uh, als het aan jou ligt... dat je eigenlijk liever straks nog gaat proberen... om. Die mensen over te halen om fulltime hier bij de KNVB aan de slag te gaan? Nou, dat is ook wat te veel gevraagd, want mijn functie is eigenlijk ook uh, parttime. Uh, uh, ik maak er wel een fulltime job van, maar uh, het is eigenlijk een parttime job. Zeggen, wat doe je en, er ook bij dan? Uh, en datzelfde geldt uh, natuurlijk voor bijvoorbeeld een Rien Heiboer. is uh, orthopeet. Uh, en en uh, ja, die kan je er ook niet iedere dag bij hebben, want. Uh, wij voetballen niet zoveel. Dus, dus de kniespecialist, geloof ik, uit Rotterdam. Nou ja, niet alleen knie, maar ja. de specialist in knie is hij wel. Ja. Ja. Um, maakt het dat nou nog anders als je een staf wil samenstellen... Um, gezien de geschiedenis waarbij je een elftal krijgt... dat een beetje geblesseerd is, een selectie, na dat EK? Of verandert dat het niet? Nee, dat, dat verandert niet. Nee, het, het gaat meer om de visie die ik moet overdragen. Dat is natuurlijk uh, ook door de KVB meer of meer bepaald. Uh, wat zijn de doelstellingen? Wat uh, wil de KVB bereiken daarmee? Maar het gaat natuurlijk ook om de visie die ik heb. En de KVB zoekt ook zo'n coach daarbij. En uh, bij die visie past ook uh, medewerkers. En. en uh, het kan niet zo zijn als je niet eens bent met die visie dat je daarbij gaat werken. Maar op details kan je dan altijd verschillen. En daar gaat het ook om, want daar gaat de discussie altijd over. Het gaat nooit over het grote geheel, want dat is wel duidelijk wat wij willen. Maar het gaat uh, in voetbal meestal om de details. En uh, daarin verschil je van mening. Maar dat moet ook, omdat je daardoor... Uh, uh, leert nadenken over iets wat je denkt dat je zou moeten doen. Maar verschillen van mening, mag op details, maar mag niet op hoofdlijnen. Mag niet op hoofdlijnen, want iedereen uh, moet eigenlijk dezelfde taal spreken. En uh, dat is al moeilijk genoeg, want als je op de details in, gaat ingaan... Dan, dan heb je het ook over uh, dat je spelers gaat coachen. En dat is altijd op de details. En dan is het al moeilijk genoeg om uh, voor de assistenten om steeds uh, achter de coach uh, te blijven staan. Want uh, in details verschil je altijd. Maar geef trouwens een voorbeeld van. Wat, wat zegt bijvoorbeeld Danny Blind uh, wat, wat anders is op detail? Nee, want dat gaat een eigen leven leiden, dus daar begin ik niet aan. Wat zijn kleine dingen? Nee, details zijn details. En, uh, details zijn kleine dingen en dat zijn nuanceverschillen op het hoogste niveau... En, en, en dan ben ik eindverantwoordelijk en moet ik de knoop doorhakken. Maar hij zorgt er wel voor, als hij het niet zo met me eens is... Uh, dat, dat ik uh, blijf nadenken en dat ik iedere keer die afweging moet maken... Uh, of, of, of ik nog wel uh, in mijn zienswijze blijf. En het komt ook vaak voor dat het niet zo is. Ja, het vaak beeld dat het mensen van Louis voor. van Gaal hebben... is waarschijnlijk dat Louis van Gaal altijd vindt dat hij gelijk heeft. Ja, dat is niet zo... Nee, dat is niet zo. Maar als je het gemiddelde neemt... denk ik dat ik vaak gelijk heb. Gelukkig maar. Is het nou eigenlijk een goed moment of een slecht moment... om te beginnen na zo'n EK waarin van alles is gebeurd? Uh, los van het feit dat je, dat je eigenlijk wat later misschien instroomt... dan dat plezierig zou zijn geweest, ook met het oog op de staf. Het EK was een, uh, een drama eigenlijk in één woord samengevat. En dan moet je beginnen. Is dat fijn of niet? Nee, dat is niet fijn, want... Uh... Je krijgt een verdeelde groep. De selectie was eigenlijk uh, de selectie van Bert van Marwijk... aangevuld door uh, de talenten die wij gezien hadden. En daar bouwde ik ook uh, voort op de kennis van Danny Blind... omdat hij uh, die had van het Nederlandse voetbal, ik veel minder. En... Uh, uh, dus dat was helemaal niet zo moeilijk. Maar je kreeg wel een verdeelde groep. Uh, er was natuurlijk onrust ontstaan op het EK... Uh, in de media was onrust ontstaan en dat werkt altijd door, ook op de groep. Dus uh, wij moesten een, een, een zeg maar, uh, didactiek uh, gaan uh, uh, creëren... hoe wij onze visie en ook die onrust uit de groep konden wegnemen. Nou, en... en uh, dat is ook op een beetje psychologie uh, gebaseerd. En dat is ook gebaseerd op welk moment de media met de spelers in contact komen. En wanneer ik uh, dan uh, uh, dat onderwerp wilde uh, behandelen. Ja, als voorbeeld. Er stond een training gepland. En na afloop van de training mochten wij met de spelers praten. En toen dacht u, laat dan in ieder geval het gesprek met de spelers daarna plannen. Zodat de media er niet al in een te vroeg stadium naar kan vragen. Precies, maar het belangrijkste argument was... wat ik net ook al vertelde, wat bindt ons? En, en volgens ons uh, heb ik net uitgelegd, dat is het voetbalspel. En uh, dan moet ik mijn visie gaan vertellen... hoe ik denk dat we gaan voetballen of moeten voetballen. En uh, hoe, wat zij er dan over vinden en denken. Want als er een grote groep spelers... Zou zijn geweest die daar niet mee eens zou zijn, dan, dan hadden we al een probleem om te beginnen. Nou, dus ik heb uh, de, het eerste uur eigenlijk meteen gebruikt om die visie te laten zien. Dat heb ik door middel van beelden gedaan en, en, uh, en daarbij uh, verbaal ondersteund. Wat waren dat voor beelden? Beelden, uh, op de eerste plaats waren dat beelden van het Nederlands elftal zelf. Om, omdat ik vond dat het Nederlands elftal ook uh, goede wedstrijden had gespeeld. En om te laten zien uh, dat, dat wij dat niveau aankunnen uh, op de eerste plaats. Het, het, het, de tweede deelbeelden was van het uh, Barcelona, het clubvoetbal. Dat ik uh, eigenlijk het voorbeeld uh, zou willen noemen van de Hollandse school... En omdat de KVB dat ook wil uitdragen. Alleen, ik heb daar nuanceverschillen in. En die heb ik ook laten zien... door middel van het Spaanse elftal beelden te laten tonen. Zodat ik meteen duidelijk het onderscheid... en die nu nuanceverschillen kon vertellen. Zodat ze al daar weer een beeld van konden maken. En uh, ja, dat kwam geloof ik wel heel goed over... Uh, daarna zijn we gaan slapen. Want dan denk ik, dan, dan kunnen ze die beelden ook tot zich nemen. Kunnen ze dat verwerken. En dan zijn ze alle, allemaal alleen op hun kamer. Uh, dan hebben ze meer focus in principe. De kans op focus is groter. En daarna hebben we getraind. En na, het, uh, uh, na de training en na het eten ben ik pas uh, gaan beginnen om, om iets te ontdekken wat er is gebeurd uh, tijdens het EK. Heb je nog uh, met de oude bondscoach, met Bert van Marwijk, gebeld? Nee, dat uh, wilde ik ook niet. Ik wilde niet bevooroordeeld uh, worden. Uh, ik ben Louis van Gaal. Ik ben geen Bert van Marwijk. Dus ik heb ook een andere uh, commitment en cohesie met de groep. En de groep is ook uh, nieuw, want ik had ook andere spelers uh, geselecteerd. Uh, dus ik wilde helemaal... Uh, dat, dat, dat was het grootste arg argument: onbevooroordeeld uh, te werk gaan. En, en ik weet hoe het gaat: dat spelers reageren anders uh, op een bepaalde coach. Uh, en uh, ik had ook genoeg andere spelers geselecteerd die weer een, een andere invloed op het groepsgebeuren hebben. Dus ja. uh, wat dat betreft denk ik dat het vrij logische beslissing was. En als ik iets wilde weten, had ik het ook nog aan Hans Jors maar kunnen vragen of Kees Jans maar kunnen vragen. Die op dat moment uh, heel dichtbij waren. Er komt die avond een uh, groepsgesprek. Daarbij uh, zijn de spelers aanwezig die op het EK hebben gespeeld. Uh, stonden die te popelen? Of hadden die eigenlijk helemaal niet zoveel zin? Nou, dat had ik al uh, in de middag na. Uh dat ik uh, de visie had uh, behandeld uh, met de spelers, uh, had ik dat gezegd. Dat het voor mij ook moeilijk was... om uh, wie er uh, aan deel uh, mocht nemen aan, aan, uh, aan het kringgesprek. En ik had als criterium genomen... iedereen die een uh, minuut had gespeeld. Dat bleken er 13 te zijn. Nou, dat vind ik al veel, uh, om een kringgesprek te houden... Maar, uh, oké, okay. uh, ik heb het toch bij dertien gelaten. En ik had ook uh, een uh, zaal in gereedheid gebracht... met ook die dertien stoelen in een kring... zodat iedereen elkaar kon aanspreken. Ik had mijn staf eigenlijk een beetje uh, achterin de zaal uh, geposteerd... zodat ze niet uh, in het oog uh, waren. En ik zelf uh, uh, begon dat ge gesprek... Uh, met het uh, uh, laten zien van, van beelden van een documentaire... over uh, de herstart van Guus Hiddink... na het Echec in Engeland met het Nederlands elftal. 1996. Ja, en 1998 was een herstart. En dat ging over uh, uh, zeg maar dat hij een uh, manifest ook ge geschreven had... met uh, regels van omgang enzovoort. En ik liet tevens zien de beelden van bijvoorbeeld Bert van Marwijk en Wesley Snyder. die voor het EK waren geïnterviewd en wat hun verwachtingen waren. Hoog gespannen. Die waren hoog gespannen. En ik begon dat gesprek dan ook alleen maar, hoe is het mogelijk? Dat het ja, want zo vanaf, is afgelopen. Uh, we gaan naar het EK om kampioen te worden. ja. ja. Ja, bed van Marwijk in andere bewoordingen, maar zei eigenlijk ook hetzelfde. En werd het toen heel lang stil? Nee. Vooraf had ik nog wel gevraagd of ik erbij mocht zijn. Want ik uh, vond ook dat, dat uh, als spelers uh, zich uh, over het EK wilden uiten... dat het misschien makkelijker zou zijn als de bondskoos niet aanwezig zou zijn. En de staf niet aanwezig zou zijn. Dus ze hadden een keuze. Nou die keuze is uitgevallen dat ik mocht blijven en mijn staf ook. Dat vond ik wel prettig, moet ik eerlijk zeggen... want dat gaf al een stuk vertrouwen aan mij. En uh, het werd niet stil, want uh, ja, ze begrepen natuurlijk wel... Uh, waar het naartoe zou moeten gaan. Maar wat me wel opviel, uh, is dat van de dertien... er misschien echt vier uh, uitspraken deden die uh, wat toe deden, vond ik. Uh, maar uh, uiteindelijk, uh, na ik denk zo'n anderhalf uur, één uur en drie kwartier, uh, heb ik daar een eind aan gemaakt en, en uh, heb, heb uh, de wijze woorden gesproken dat het nu het boek dicht gaat en dat we nu alleen maar naar het heden en de toekomst uh, gaan kijken. En dat hebben we dan ook uh, gedaan. Ja, toen kwam die wedstrijd tegen Turkije even later. En dan komt dat moment waar ik mee begon met Martens Indy. Mm -hmm. Wat voor mij bijna symbool is voor de nieuwe start. Uh, maar daar hoort dit verhaal dus nog wel voor. Ja. Maar symboliseert dat toch de nieuwe start? Dat je denkt, oké, okay, dat was het moment van succes. Um, dan heb je deze hele, dit hele proces heb je uh, ja. verwerkt. Maar dan doe je tekort aan het hele proces. Nee, juist niet, want dat want, hebben we uitgebreid want, behandeld. Ja, uh, Precies, omdat ik jou in die richting duw. Maar, maar uh, dit proces is zo belangrijk geweest. Want voetbal is een proces en blijft een proces. Het is nu nog steeds een proces. Ik ben nog steeds op zoek naar het ideale Nederlands elftal. En, en uh, we hebben nog ander, anderhalf jaar de tijd. Uh, Martens Indy heeft alle wedstrijden gespeeld... Maar dat wil niet zeggen dat hij over anderhalf jaar uh, geselecteerd wordt. Dat, dat, dat is uh, wat ik probeer over te brengen. Dat is ook uh, zeg maar de visie die ik nu als bondscoach heb. Ja, die had de, ik uh, elf of twaalf jaar geleden niet. De uitspraak: de tienrittenkaart, bestaat niet meer. Pas daarin. Nee, precies. En, en, en, uh, en niet mensen die half geblesseerd zijn, toch maar bij de groep en kom hier maar een paar dagen revalideren. Dus er zijn een, een hoop uh, verschillen uh, met, met het bondgenootschap van, van mijzelf twaalf uh, jaar geleden. Is het in die zin een voordeel geweest dat je al weet hoe het was? Nou ja, ik had het liever anders gezien, maar, ja. de, maar ik denk het wel. En uh, ik was uh, toen veel te veel met vertrouwen. Uh, in de spelers en in de spelersgroep. Uh, dat heb ik toen ook al uitgesproken, toen ik afscheid nam. En uh, ja, nu uh, heeft iedereen vertrouwen voor uh, één wedstrijd. En natuurlijk bouwen ze krediet op. Want uh, uiteindelijk wil ik natuurlijk wel naar een vast elftal... Uh, zeker tijdens uh, het toernooi in Brazilië, als we ons daarvoor kwalificeren. Want uiteindelijk gaat het dan daarom. Maar uh, ze moet, iedereen moet dat krediet ook weten op te bouwen. Er zit het ook aan de, als je het omdraait aan de achterkant, dat ook spelers die zeg maar dan niet in de basis staan, uh, ook het gevoel hebben dat ze erin kunnen komen? Want ja. dat is bij Van Marwijk natuurlijk misschien wat minder geweest. Ja, nou dat is precies. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. En uh, nou, dat is ook wel gebleken dat uh, Ruben Schaken van, van niets opeens international uh, werd. En uh, dat is ook mooi dat hij dat ook heeft waargemaakt. Uh, ook, ook de tweede keer heeft hij het uh, waargemaakt tegen Duitsland. Dat is wel uh, grappig. Ja, en moet je dan misschien een beetje geluk hebben ook dat het net op het juiste moment in elkaar valt... Nou, uh, ik heb ook gezegd uh, dat ik uh, de vorige keer te veel op vertrouwen heb geselecteerd. En, en uh, dat ik nu uh, veel meer selecteer op vorm. En, en ook op, op het oog uh, van de meester. Het, het selecteren is eigenlijk uh, het belangrijkste wat een bondscoach doet. Dus uh, ja, wij hebben daarvoor ook een selectieprocedure voor gemaakt... hoe wij die spelers uiteindelijk kiezen. En ja, daarvoor heb je ook je scoutingapparaat. Je hebt een scoutingformulier uh, die, die mijn assistenten allemaal moeten invullen. Iedere week worden spelers beoordeeld. Er wordt ook naar het buitenland gevlogen. En er wordt contact onderhouden met die spelers. Zodat uh, we toch wel bindingen houden ook met, met, met die spelersgroep. Alhoewel dat nu moeilijk is. Omdat ja, we hebben twee maanden, tweeënhalve maand geen... Uh, in de um, Is het zo dat je, als je een um, selectie moet samenstellen. Um, laat ik het anders formuleren. In de tijd van Van Marwijk was er een soort lijst. daar stonden 50 mensen op. die. Um, international waren. of in de toekomst nuttig zouden kunnen zijn. Dat was een soort grofweg lijst van een man of 50. Is dat nog steeds. Werkt het nog steeds op die manier ook nu? Ik heb de lijst van Bert van, Mar van Marwijk als leidraad genomen. Alleen die lijst van 50. die hebben we nu opgeschoond. Ja, we hebben pas, uh, denk ik, twee, drie weken geleden... na de laatste wedstrijd tegen Duitsland opgeschoond. En uh, de spelers moeten zich weer uh, een plaats verwerven op die, op die lijst. Maar hoe moet ik opgeschoond uitleggen dat er een paar namen van verdwenen zijn? Ja. Want gestopt of misschien in jullie ogen niet goed genoeg? Nou, niet in vorm. Kan ook, hè. hè? Niet in vorm. Uh, het gaat er juist om, en over het algemeen gaat het dan ook over jongere spelers... Want uh, bij jongere spelers zie je vaak uh, dat ze niet constant zijn. En, en je moet ook natuurlijk ook wel constant zijn als speler bij een club... om gekozen te worden. En, en het is niet zo uh, dat als je één keer een fantastische wedstrijd hebt uh, gespeeld... dat je dan uh, na vier weken nog geselecteerd wordt. Zo is het niet. Um, zijn er al mensen die nu bij Oranje zijn geweest... Um... Zijn dat al mensen geweest die niet op die lijst stonden, die aanvankelijke lijst? Of is het dus allemaal wel, zeg maar, uit dat potje gekomen? Nou, Bartels Innie stond niet op die lijst. Nee, dat was, dat, dat was uh, Dynamo Kiev Feyenoord, hè? Dat, ja, dat je die stond dacht, niet die uh... op die lijst. Uh, van Ginkel stond ook niet op die lijst. Uh, die stond wel op de lijst van Jonge Raye, maar die stond niet op die lijst. Uh, de Vrij ook niet. Het zijn... Nou, ja, schaken ook niet. Het zijn allemaal fijne woorden. Dus, euh, <laughs> euh, merk ik nu. Ik denk Jan Maart ook niet. Van Rijn euh, ook niet. Uh, ik moet nu snel nadenken. Dost niet. Oké, okay, dus er zit toch wel vrij veel nieuwigheid alweer in. Ja, ik denk dat er veel meer uh, spelers zijn die nieuw zijn. Is vernieuwen leuk? Ik denk uh, dat het uh, leuk is omdat het enthousiasme... natuurlijk uh, van die gezichten afstraalt. Maar ook van, van de uitvoering, van, van trainen uh, is dat af te lezen. En die hebben een grote invloed op het groepsgebeuren. Ik denk dat doorselecteren een, een groot goed is. Dat heb ik altijd gedaan als clubcoach... Maar uh, dat het ook belangrijk is als, als bondscoach, dat, dat zie ik nu. Dat het heel belangrijk is. Ja. En dat heb ik niet zo gezien. Mag ik zeggen dat het uh, voor iemand die geen Interlands gespeeld heeft... heel goed is om te trainen met iemand die de tachtig heeft, maar omgekeerd dus ook? Ja, omgekeerd ook zeer zeker, om, om, omdat er uh, zo'n uh, stimulans uh, van de jongens uh, vandaan komt... Dat ze daardoor beïnvloed worden. Daardoor uh, is de uitvoering in de trainingen. op zijn minst uh, is de inzet veel meer aanwezig. Ja. En de spirit, en dat zie je ook terug in dit Nederlands elftal. De spirit is er in al die wedstrijden geweest. Ja, en je noemde al vorm. En uh, als je het hebt over spirit. is ook fitheid, denk ik, belangrijk. Want dat is eigenlijk je stokpaardje. Ja, dat is mijn stokpaardje ge geworden, omdat ik vind dat heel veel spelers niet fit zijn. En dat kan je ook zien, dat spelers niet eens 90 minuten kunnen uh, volhouden. Dat is geen toeval. En als ik dat al van tevoren uh, benoem, dan denk ik... Uh, ja, speler, ga er maar eens over nadenken. Want... Maar dan selecteer je ze dus ook gewoon niet? Nou, soms... Ik ben genoodzaak geweest in het begin... om spelers uh, te selecteren die niet fit waren. Ik weet niet of je het weet. Dat heb ik ook bedoemd ook en gezegd ook... Ja. Uh, alleen, dat vond men gek dat ik dat zei. Maar ja, het zijn wel de betere spelers van Nederland. Tegen België heb ik dat zeker gedaan. Tegen Turkije heb ik dat niet gedaan. Heb ik spelers thuis gelaten. Maar dan nam ik wel een groot risico. Omdat het wel in principe de betere spelers uh, waren. Wat is fitheid eigenlijk? Is dat alleen maar of je 90 minuten kan lopen of zit dat ook in andere dingen? Nee, dat zit daar niet in. Het, het, het gaat om uh, de posities. Uh, bij, bij iedere positie uh, hoort een uh, profielschets. En uh, dan moet je aan die profielschets uh, voldoen. En, en uh, als centrale verdediger heb je uh, in principe... tussen aanhangstekens zeg ik het maar, uh, minder... Uh, uh, conditioneel vermogen, qua uithoudingsvermogen nodig... als bijvoorbeeld een middenvelder. En zo uh, is uh, iedere positie verschillend. Ja, een linker- ver, en een spits, zeggen, moet moeten wel wat sneller zijn ja. als, als het gemiddelde. Wat He. ik eigenlijk ook mee bedoel, fitheid zit dat ook tussen je oren? Ja, maar daar is moeilijk een vinger achter te krijgen. Dat is meer instinct, buikgevoel uh, dat ik heb... Maar, maar, uh, en of mijn assistenten hebben hè, die, de, die, dat, uh, die dat kunnen bepalen. Maar daarom willen we ook contact met ze onderhouden... zodat we een beetje weten hoe ze zich voelen. Omdat je ook heel bewust uh, vier spelers een keer niet selecteerde... omdat ze bezig waren met transfers en die gingen naar een andere stad en een andere club. En toen ja. zei je, ja, dan, dan, je mag dat focus noemen, maar dan zijn ze er niet meer bezig... en dan nee. heeft het allemaal niet zoveel zin. Nee, nee. Nou, dat vind ik nog steeds... Dus, uh... Geen misverstand over. Ik heb uh, dat zoveel gezien als clubcoach. Dat, uh, dat spelers allemaal tijd nodig hebben om zich te installeren. En of een vrouw uh, uh, zich wel happy voelt en de kinderen happy voelen. Nee hoor, dat, uh, ze mogen me dankbaar zijn dat ik dat toen gedaan heb. En dat he, heeft trouwens Van de Vaart zelf ook toegegeven... als ik de media mag geloven. Maar in de zin dat hij zei van fijn dat ik even een paar dagen rust had. Ja. Want anders had ik moeten voetballen en dan was ik met mijn gedachten niet bij geweest. En dan was ik ook niet goed geweest. Ja, zoiets heeft hij wel uh, ja. gezegd. Alleen, ja, je weet niet of dat uh, echt zo goed is overgebracht door mijn vrienden van de media. Die zullen toch wel af en toe iets goed doen. Dat hoop ik wel, ja. ja. Um, is het zo dat uh, die wedstrijd in België uh, voelde als een soort valse start? Ondanks... Um, dat hele proces wat eraan vooraf gaat, en dan de nederlaag... dat had je misschien meteen bij een overwinning een stap verder kunnen helpen. Of zei je, nee, nou, ik vond dat vond proces zo plezierig en belangrijk... dus dat, dat die uitslag het nou, Nee, zal het is altijd slecht als je verliest, maar ik heb dat niet zo ervaren. Volgens mij uh, waren wij de tweede helft uh, beter als in de eerste helft. Uh, de, er waren sommigen die dat anders zagen, maar dat was echt niet zo... En, uh, wij hebben ook in de tweede helft uh, een tweeën voorsprong genomen. En uh, wij zijn door in individuele fouten hebben we een nederlaag geleden. Ik kijk altijd uh, hoe de wedstrijd is verlopen. In de eerste helft speelden wij gewoon slecht. En in de tweede helft uh, speelden wij zeker de eerste, 20 minuten... een heel goede wedstrijd. Dan scoorden we ook uh, twee doelpunten. In de eerste helft hebben we veel meer kansen gecreëerd... omdat we een soort countervoetbal speelden omdat we eigenlijk in de verdrukking werden gespeeld. Maar in de tweede half was het niet zo pas toen wij individuele fouten gingen maken. Daar kan een elftal niet tegenaan. Als je zulke individuele fouten maakt, dan verlies je. Dus ik heb dat verlies heel anders uh, geanalyseerd... En uh, België is niet een zwakke ploeg. Het nee. is, uh, uh, hij heeft ontegenzeggelijk veel kwaliteit in, in, in de ploeg zitten. Ja, maar ik bedoel het inderdaad niet zozeer... Of je nou, um, hoe die wedstrijd zich ontwikkelt. Dat is natuurlijk in, in de ogen van de bondscoach het belangrijkste. Dat begrijp ik. Maar een overwinning kan je ook in de ogen van de opinie een stapje verder duwen meteen... zonder dat je het wat voor hoeft te doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar ik ben niet onder de indruk van de opinie en, en uh, omgeving. Ik doe altijd wat ik denk dat ik zelf moet doen. Diezelfde opinie zegt na vier kwalificatiewedstrijden... we zijn er al. Ja, precies. Dus ik kan er niets mee wat die opinie vindt. Wij zijn er nog helemaal niet. Twaalf uh, punten. Zelfs Andorra kan nog aan twaalf punten komen. Dus ja, nee... Je dat moet de mensen allemaal... wel lachen, hoor, die dit horen nu. Nu hmm? moeten mensen wel lachen als ze dit horen. Dat begrijp ik, maar als de media extreem zegt die andere kant op, ga ik extreem die andere kant op. He? Dus ik, ik vind dat zo'n onzin. Wij hebben fantastisch gepresteerd, we hebben twaalf punten, we hebben een doelsaldo, daar zeg je u tegen. We hebben ook nog uh, aardig uh, en soms attractief gespeeld. En we zijn. Uh, ik denk nog niet eens halfweg, uh, onze kwalificatiereeks. Dus we hebben wel een hele slechte loting al overwonnen. Want eigenlijk is de loting nu voor ons voordelig. Want we hebben nu twee thuiswedstrijden. Ja, nu is de loting voordelig geworden. Dus uh, dit moeten we ook gaan uitbuiten. Ja, je begon met Hongarije en Roemenië uit in de eerste vier... Ja, dat Turkije, staat op de boek, Turkije en Turkije thuis. als eerste wedstrijd thuis, terwijl er een nieuwe coach... een nieuwe spelersgroep was. Dus wij uh, begonnen eigenlijk met een achterstand, ja. vond ik. Is het um, eigenlijk nu, als je kijkt naar het niveau waar je bent met je elftal... is het dan, is het dan wat je verwacht had? Of ben je al verder misschien? Nee, nee. Ik, ik had niets verwacht. Ik, ik, ik uh, had geen gevoel erbij. Uh, dat kan ook niet, want... Uh, uh, ik heb spelers maar drie dagen en soms tien dagen. En uh, we moeten in korte tijd uh, uh, teams klaarstomen voor het, de vol het volgende karwei. Dus er is nog helemaal niet uh, of geen sprake van een uh, uh, procesmatige opbouw van, van een speelwijze. Het is steeds. Uh, beperkt tot tegenstander, kwaliteiten van de tegenstander... en hoe wij dat met die spelersgroep gaan invullen. En dan was ik nog beperkt door het feit dat ik niet iedereen kon opstellen... omdat niet iedereen fit was. Snijden doet al een aantal wedstrijden niet meer mee. Is wel je aanvoerder. Dat is je beste speler, of één van je beste spelers. Robben heeft ook al een aantal wedstrijden niet meegedaan. En toch hebben we twaalf punten gehad. En, en dat is onze kracht, dat wij in de breedte een elftal nu kunnen opstellen... met een bepaald soort voetbal, die uh, tot het volk uh, uh, aanspreekt eigenlijk... En, en waardoor we ook nog resultaat halen en we ook nog verjongd hebben. Nou, dat vind ik knap. Ja, dat was de opdracht ook van de KNVB. Verjongen, herkenbaar voetballen volgens de Hollandse school... Mm -hmm. en het publiek moet Oranje weer omarmen... En dat is een hele lekkere opdracht. En daar krijg je dan ook nog bij, maar wel even het halve finale van het WK halen. Ja. Is dat wel realistisch eigenlijk? Nou, dat heb ik al in de eerste persconferentie gezegd... dat ik uh, dat misschien niet zo realistisch vind. Maar misschien wel, niet zo. Uh, maar uh, precies, zoals ik het uh, zeg. Eufemistisch zeg ja. ik het dan. Uh, dus als jij wil horen niet zo re realistisch, dan zeg ik dat ook. Maar het streven is er wel naar. Ja, wat is wel... En het is mogelijk. Het is, het is wel mogelijk. Het is niet onmogelijk. Ik ga ervan uit dat als wij uh, daar in Brazilië als team gaan spelen... dat we kansen hebben om zo ver te rijken. Want niet het elftal met de beste spelers zal kampioen worden... maar het elftal die het beste als team speelt zal uh, kampioen worden. En als wij uh, daarnaar streven, al vanaf uh, minuut één dat is vanaf nu al, hè, dus in al die minuten die we al gespeeld hebben... dan is dat mogelijk dat wij het beste team gaan zijn. Toen, uh, dat geloof ik wel. Toen Bert van Marwijk als uh, bondscoach werd aangesteld... zei hij in een van zijn eerste persconferenties... ik heb de spelers verteld uh, dat ze vanaf nu uh, zich moeten realiseren... dat wij wereldkampioen willen worden. En toen werd hij een beetje gek aangekeken... want dat, dat nee. zei eigenlijk nooit iemand hier hardop. Want als je een halve finale haalde, was het al heel wat... En er werd zelfs een beetje lacherig over gedaan. En zeiden: Ja, maar ik denk dat dat de enige manier is. Om de komende twee jaar moet iedere minuut in het teken staan daarvan. Is dat zeg maar de focus waar jij ook naar op zoek bent? Nee, dat is uh, precies zoals ik ook denk. Ik geloof erin dat als wij het beste team zijn. We hebben niet de beste spelersgroep. Dat geloof ik niet. Maar, maar wij, we kunnen wel het beste team vormen. En als we dat doen, dan uh, kunnen wij hoge ogen gooien. Nou, en daar geloof ik in. En ik moet zorgen dat iedere speler daarin gelooft. En daar zijn we al mee begonnen van dag 1. Wat, wat is de, het, ik wat is ik de... heb niet voor niets beelden laten zien van Barcelona. En uh, daarna Spanje, om maar te laten zien... Ja, Barcelona is club, kan je niet vergelijken. Ja, maar Spanje uh, heeft hetzelfde voetbal gespeeld. Ja. En, en, uh, dus die kunnen het ook, dus wij kunnen het ook. Dat was inderdaad waar ik naartoe wilde. Dat is, dat is het, het voorbeeld, dat is wat je wil. Nou, ik heb wel nuanceringen. Ik ben het niet eens met het feit uh, dat die spits uh, daar niet speelt. Uh, er moet wel een uh, spits spelen. Alleen, hij mag wel in het middenveld komen... maar hij moet weer zo snel mogelijk terug naar die spits. Ja. Dus uh, dat, dat, dat is een, uh, een nuancering. Uh, wat ik ook een nuancering vind. Casillas uh, die trapt bijna ieder bal uit. Dat weet niemand, maar het is wel zo. De keeper, ja. De keeper. En wij doen dat uh, meestal via een goede opbouw. Waarbij de keeper de elke speler is. Dus dat is ook een nuancering. En Spanje neemt dat risico niet. Nee. Is het ook zo dat Barcelona altijd wel heel diep op de helft van de tegenstander staat? Ja, daar ben ik. Dus ook uh, denk ik daar ietsje anders over. Want het hangt gewoon van uh, het type tegenstander af. De tegenstander uh, doet je ook soms beseffen dat je het beter anders op kan doen. Ja, met andere woorden. Dus je, je moet dat niet uh, als, als een vaststaand gegeven hebben. Dat je meteen druk zet. Tegen Andorra hebben we meteen druk gezet. Het heeft maar drie doelpunten opgeleverd. Terwijl tegen Hongarije en tegen uh, Roemenië... wij uh, wat meer ruimte voor onszelf hebben gecreëerd. Waardoor we veel makkelijker de, de kansen kregen. Veel meer doelpunten hebben gemaakt en eigenlijk veel meer hadden kunnen scoren. Ja. Vroeg druk zetten eh, levert wel, als je dat goed doet, vaak de bal op. Ja. Eh, maar je loopt ook je eigen ruimte kapot. Heel goed. En dat betekent dat als je kijkt naar Barcelona... Eh, dat het een wedstrijd wordt, want zo gaat dat natuurlijk met Barcelona vaak... waarin je eigenlijk tegen een muur loopt en er maar omheen speelt... en nog een keer terug en nog een keer breed en nog een keer terug. Nou, ja, jij, jij ziet het. En dat willen we niet. geef door je een aan compliment. Je. Nee. Maar dat, dat, wil, dat wil je niet? Nee, dat wil ik niet. Daarvoor zeg ik provocerende pressing provocerende pressing. Dat heb ik al een keer in mijn mond gehouden op een persconferentie. Dus ik provoceer om, om, om de tegenstander uh, te laten opbouwen. Ja, dus je loopt ietsje verder dus dan achteruit. maak ik ruimte voor mezelf ook weer vrij... zodat de ruimte niet wordt dichtgelopen... En daardoor, en zeker met, met, met de spelers die ik selecteer... op die posities, kijk naar Narsing, kijk naar Lens of Robben en Van Persie... die Snel. snelheid paren aan functionele techniek... is dat natuurlijk wel aardig. Ja, en dat heet provocerende pressie. Nou ja, je kan het noemen zoals je wilt, maar ik noem dat zo. Ik heb dat zo benoemd. En, en mijn spelers die weten precies wat ik daarmee bedoel. En daar gaat het om. Het gaat niet om mij, het gaat om die spelers. Is dit een systeem dat je... Ik, je hebt een visie en zo wil je het doen. Uh, daarbij ben je natuurlijk altijd afhankelijk van de spelers... die je tot je beschikking hebt. Ja, uh, maar als, als uh, bondscoach is dat makkelijker... omdat je niet in een vijver van uh, 30 hoeft uh, te vissen. Ik kan uh, vissen in een vijver van... Uh, 600 uh, of 300 of weet ik veel uh, hoeveel eredivisiespelers we hebben. En dan hebben we nog een aantal in het buitenland zitten. Dus, uh... En je kan nog eens wat proberen en zeggen het werkt niet. En je hoeft niet meteen voor 20 miljoen wat te kopen. Nou, dat heb ik nooit gedaan hoor. <laughs> nee, maar bij wijze van. Je hebt in die zin wat meer ruimte als bondscoach dan als clubcoach... omdat je wat makkelijker kan proberen. Ja, ja. Nou, dat ben ik niet met je eens, want kwalificatiewedstrijden, dan gaat het meteen ergens om. En als club uh, kan je een competitie winnen uh, door nog vijf wedstrijden te verliezen. Maar dan ben je nog kampioen. En uh, dat kan als uh, bondscoach niet. Nee. Uh, dat systeem, uh, de filosofie, dat, moet dat er geslepen worden? Of is zoiets eigenlijk vrij makkelijk in ieder geval duidelijk te maken dat het niet altijd meteen fantastisch loopt? Dat kan. Of, of is dat een proces dat ook met zo'n elftal heel lang duurt? Dat duurt uh, heel lang. Alleen er zijn facetten uh, die sneller uh, bij een bepaalde groep heen gaan... als, als uh, bij een andere groep. Dus ik heb al uh, een keer gezegd dat balbezit tegenstander... dat doen wij veel beter. Het uh, compact staan en houden van het team, dat doen we erg goed. Maar uh, het opbouwende gedeelte, dat zou nog uh, veel beter kunnen. En uh, ook uh, het uh, aanvallen uh, via de wisselpas, dat zou veel beter moeten, vind ik. En daar uh, lopen toch uh, onze betere spelers die dat zouden moeten kunnen. En dat vind ik uh, dat nog sterk verbeterd moet worden. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het dieptespel... en het uh, diepgaan zonder bal. Dus er zijn zoveel facetten in die filosofie die veel beter kunnen... Maar één onderdeel, dat was best goed. En daarom uh, hebben we ook zo weinig doelpunten tegen. Omdat we compact staan en, en het compact houden van het team, dat doen we heel erg goed. En in die, in die paar maanden dat je nou bezig bent, kun je dan al zeggen: Ik vind dat nu al beter gaat? Of werkt dat niet ja, zo? Ja, dat werkt wel zo. Dat werkt wel zo. Daar ben ik met een je eens. Uh, dat kon je duidelijk zien in, in, in Roemenië, vond ik. Uh, de, de wedstrijd uh, in vergelijking tot Turkije en, en Hongarije-Andorra uh, vind ik uh, een te groot verschil uh, qua tegenstander. Maar Turkije, Hongarije, Roemenië, daar zat daar een, toch wel zowel bij balbezit tegenstander als bij balbezit een, uh, uh, ja, een grote pro progressie in, vond ik. De naam Sneijder viel uh, zo even al. Dat is natuurlijk een belangrijke speler voor je als hij beschikbaar is. Maak je zorgen over de situatie van hem bij Inter? Ja, daar maakte ik me zeker zorgen over. Maar meer voor hem dan voor het Nederlandse voetbal. Want uh, ja, mijn volgende wedstrijd is pas 6 februari. Dus er kan nog van alles gebeuren. Oefenen tegen Italië, geloof ik, hè? Ja, weer een hele goede tegenstander, vind ik. En, en uh, daar kunnen we weer uh, kijken hoe dat uh, verloopt. Maar Snijder? Maar Snijder... Uh, ja, dat zeg ik, uh, dat is voor hem ja, een slechte zaak. Nog snap je zo'n club? Ja, snap je zo'n club. Uh, ik kan daar de situatie niet beoordelen. Ik weet niet hun uitgangspunten. Ik weet ook niet wat zij willen uh, met Wesley. Ik uh, ben bang dat Wesley dat zelf ook uh, nog niet weet. Uh, ja, dat is een spel tussen uh, club en speler. En, en ja, daar kan ik niet uh, iets over roepen... omdat ik dan uh, mijn boekje uh, te ver ga. Ja, dat is uh, diplomatiek. Nee, maar zo is het gewoon. Dat kan ik ook uh, niet in Nederland... Uh, dat uh, Getjan Verbeek uh, boos was omdat ik iets tegen Maher heeft gezegd... terwijl ik dat in besloten kring heb gedaan. Of hij nou op de 10 moet spelen of als rechtshalf? Ja, de en, en, en dan gaat het wel om het zelf zelf, en niet om Maazet. Want uh, dat heb ik ook nog belicht, uh, dat dat een heel ander uh, gebeuren is bij een club... omdat uh, de coach uh, uit 23 spelers kan kiezen en ik kan kiezen uit een veel grotere vijver. Maar zijn we gewoon allemaal zo hypergevoelig geworden dan? Nou ja, uh, ik denk uh, dat uh, Adam dat uh, anders heeft gezegd. En, en uh, dat uh, Verbeek uh, daar gevoelig voor was. Anders had hij niet zo gereageerd natuurlijk. Nee, maar je kan ook je schouders ophalen en denk het zal wel. Nou. Er zijn, laat ik het zeggen, in het zuiden van Duitsland ook nog wel eens uh, presidenten van clubs... die overal een mening over hebben en die overal ventileren. Ja, maar goed, uh, volgens mij heb ik ook het recht om daar iets over te zeggen. Alleen dat had hij ook over de telefoon kunnen doen. Ja. Um, hoe is het eigenlijk gesteld met het Nederlandse voetbal? Ja. Vrij brede vragen realiseer ik me. Nou ja, ik, ik, uh, ik, ik moet zeggen... wat mij opvalt, omdat ik weer nu in Nederland ben... Uh, dat er... Uh, dat er wel een groot verschil is uh, over het algemeen... Uh, tussen de top van Nederland en de rest van Nederland. Alhoewel, uh, als je dan weer nakt ziet <laughs> tegen Feyenoord... Uh, maar ik zie heel weinig wedstrijden... die op het scherpst van de snede worden gespeeld. Gisteren uh, keek ik weer vanuit mijn uh, tv-stoel naar Sporting Lissabon... Benfica. Tegen Benfica. En Ron, uh, Ron Spelbos die was daar live aanwezig. En ik keek uh, op de televisie daarnaar. Als je daar ziet. Uh, dat was ook een topwedstrijd. Hoe daar op het scherpst van de snede wordt gespeeld. en dat je geen uh, minuut rust hebt als speler. Ja, dat is onvergelijkbaar met, met, met Nederlands voetbal. Ik moet zeggen, ik ben ook bij PSV 20 geweest. Ja, dan was het toch uh, 70 minuten, toch wel een beetje strijd. Maar niet uh, als je dat vergelijkt met, uh, met de Portugese topper. En dan uh, uh, moet je je afvragen: is dat dan de top van uh, Europa? Dus wat dat betreft, uh, ja. Uh, Die maak je zorgen. Maak ik me zorgen, ja. ja. Maar aan de andere kant vind ik ook dat wij technisch of tactisch vooral tactisch uh, meer geschoold zijn uh, dan, dan uh, de Portugezen. Of... Maar ik heb altijd geleerd dat als je duels niet wint, dan win je die wedstrijd ook niet. Ook al ben je tactisch en technisch beter. Ja, maar wij hebben ook technisch-tactische voetballers die, uh, die daar wel mee kunnen omgaan. Een strootman komt in die klasse voor, hoor. kan ik je zeggen. Ja, 22 pas. Ja, dus... dus... Uh, wij hebben die spelers ook in de Nederlandse competitie spelen. Het is niet zo dat we die niet hebben. Alleen, ja, uh, die zijn uh, minder dik gezaaid. Het feit dat nu uh, Europees gezien uh, eigenlijk een drama is... dit seizoen voor de Nederlandse clubs, behalve Ajax... want dat valt dan eigenlijk weer nou ja, mee, dat klinkt stom... maar dat, dat is boven verwachting. De rest van de Nederlandse clubs in Europa... hebben geen rol van betekenis gespeeld. Is dat een incident of dus misschien juist wel niet... Nou, ik denk dat er een hoop uh, tal van oorzaken zijn aan te wijzen... waarom dat zo ontstaan is. Uh, ik denk ook dat het een incident is. Ik denk niet dat het uh, een tendens is. Uh, vorige keer waren er, geloof ik, vier of vijf over uh, die overwinterden. De laatste jaren hebben we AZ vorig seizoen kwartfinale... en het jaar daarvoor Twente en PSV kwartfinale van de Europa League... Ja. Dat, dat zegt genoeg. Dus ik denk dat het een incident is. Het hangt al ook van het feit af hoe een club daar naartoe leeft. Daar ben ik vast van overtuigd. Omdat nu toch een beetje de indruk ontstond... dat clubs het allemaal niet zo belangrijk meer vonden. Weliswaar in een stadium dat ze zichzelf... wel in een moeilijke positie hadden gemanoeuvreerd, maar toch. Ja, maar ik denk uh, dat het ongelooflijk belangrijk is... voor de spelers in Nederland... Dat ze zich meten met het buitenland met buitenlandse systemen. En die visie heeft ook de KVB. Ook bij de jeugdelftallen, we willen zoveel mogelijk tegen buitenlandse systemen spelen om, om, en, zodat uh, jeugdige voetballers in aanraking komen met die andere culturen, ook, die andere speelwijzes ook. En dat zou ook bij de club zo moeten zijn. Dat is ook wat Frank de Broer verwoordde. Zo zou het moeten zijn. Ja, die zei, en, ik wil gewoon Europees voetbal spelen... in welk toernooi dan ook, want dat en, is belangrijk. Ja, het is belangrijk voor de ontwikkeling... van de individuele speler ook. Dus uh, zou je het niet voor de club doen... dan zou je het voor de individuele speler doen. En die individuele speler gaat direct... na een aantal jaren weer geld opleveren als het goed is. En dat doet hij alleen maar als hij zichzelf ontwikkelt. En, en de ontwikkeling gaat via die weg. Uh, tot slot nog even kijken naar het komende uh, jaar, wat dat brengt. Een uh, oefentrip naar Indonesië en China. Uh, mm. Daar is eigenlijk wat nodig over gezegd. Uh, zit je niet heel erg op te wachten, hè? Nou, dat weet ik niet. Uh, uh, ik denk dat, uh, dat er een fantastisch toernooi aankomt uh, voor jonge Oranje... In Israël, EK? En, ja, ik denk dat wij hoge ogen gaan gooien. Nou, dat zou alweer fantastisch zijn als dat zo is. Spelers hebben ook Strootman, meen ik, al gezegd... ik ja. wil daar graag spelen. Ja, nou, dat wil ik ook dat ze dat ze zeggen en dat ze dat uitspreken. Dus dat komt uh, mooi uit. En, uh, dus dan kan ik al die uh, spelers niet selecteren... want die gaan mee met uh, Cor en en Jong Oranje. Nou, dan krijgen andere spelers weer uh, een kans... En zoals je net al zei in de uitzending... Ja, bij mij is het uh, niet zo dat uh, spelers een vaste plaats hebben. Dus je hebt weer een kans om je te laten zien. En dat kan je doen uh, tegen Indonesië of tegen China dan. Dus het mes snijdt altijd aan twee kanten. Ja, maar ik weet ook dat jij liever speelt tegen Frankrijk of Italië... of een land uh, dat er zeg maar toe doet. Ja, uh, tuurlijk. Wij worden uh, uh, meer getest door Duitsland... zo'n wedstrijd die we hebben gespeeld tegen Duitsland... Ook al was er het B-team van Duitsland, maar volgens mij hadden wij nog veel meer invallers. Maar goed, dat werd uh, niet zo uh, gespecificeerd. Uh, het zit wel dwars nog, hè? Ja, ik vond het echt schandalig de, hoe de media uh, die wedstrijd heeft uh, geanalyseerd. Maar goed, uh, we speelden toen wel tegen de nummer 2 van de wereld. Terwijl we tegen Hongarije, tegen Roemenië en Turkije speelden we tegen nummer 50. En was het logisch. En nu was het schijnbaar logisch uh, dat we 0-0 speelden. Maar goed, waar hadden we het over? Want, uh... Over uh, sterke landen. Oh ja, dat, dat je daardoor veel beter getest wordt. Tegen Duitsland werden we ook getest. Zeker op onze organisatie bij Balbusser Tegenstander. Maar ook of we, of, of we dat 90 minuten konden volhouden. En toch kansen hadden op een overwinning. Nou, dat, die hadden we. We hadden gewoon van Duitsland kunnen winnen als we die kansen hadden benut. Op het moment dat wij die kansen kregen. Geeft je dat aan, we zijn op de goede weg? Ja, natuurlijk. Maar dat zei ik al, die balbezit tegenstanderorganisatie... dat is wel aardig. Dat, dat hebben we wel er goed ingekregen. maar we moeten nou nog die andere facetten verbeteren. En, en dan hebben we kans. Tegen uh, Indonesië en, en China moet je onder andere weersomstandigheden gaan, gaan spelen. Uh, word je in principe minder getest. In theorieën, want in de praktijk kan het heel anders zijn... Maar uh, je kan weer andere spelers een kans geven... waardoor inderdaad het mis aan twee kanten snijdt. Uh, ga je nog naar Brazilië? Je bent er al geweest om, uh, om te kijken. Ja, ja. En, en Hans Jortsma is degene die dat voorbereidt. En, en eigenlijk de man is die, uh, die op en neer reist. Ik ben alleen maar degene die uiteindelijk... Uh, de hamer uh, moet ge gebruiken. Dus uh, ik ben er inderdaad al geweest... en uh, waarschijnlijk ga ik nog een tweede maar, keer. Maar Dat is accommodaties bekijken, mogelijke hotels, trainingsvelden? Ja. ja. ja. ja. En is, is, is, maar dat, dat nogmaals, dat, dat wordt voorbereid door Hans Jortsma en zijn uh, manschappen. Uh, vind je het eigenlijk niet heel jammer... dat je niet uh, aan de Confederations Cup mee kan doen komende zomer? Had je dat niet heel graag willen doen? Nou... Ja, ik weet het niet. Het was voor mij leuk geweest, uh, persoonlijk. Uh, omdat ik het leuk vind en, en er zou een goede generale zijn geweest voor uh, Brazilië. Maar, maar, uh, voor het echte WK. Maar uh, je doet ook wat spelers aan, denk ik. Uh, je moet ook uh, een keer een goede vakantie hebben, denk ik. Dat, dat is ook in ons voordeel. Nog één ding. Uh... De afgelopen uh, dagen, afgelopen weken... is natuurlijk het woord respect veel gevallen rondom het overlijden... Mm -hmm. van uh, grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Um, hoe is dat op jou overgekomen allemaal, dat, dat, dat tragische verhaal? Ja, het is natuurlijk voor de, voor de mensen uh, in de familie... is, is dat natuurlijk uh, dramatisch en, en, en, uh, ja, en, en diep triest... Maar als je dan uh, kijkt, uh, sec, uh, een jaar geleden uh, of is het alweer langer geleden... schoot iemand in Alphen van der Rijn een aantal mensen dood. En uh, dat dus... was niet op een voetbalveld. Het is namelijk niet uh, een, een, uh, een deel van een samenleving uh, waar het gebeurt... Het is een maatschappelijk probleem. Het is een maatschappelijk probleem. En dat eigenlijk... Uh, we leven in een permissive society. Uh, dat hebben we al gecreëerd in de jaren zeventig. En daar gaf de politiek ook richting aan. Uh, op dat moment. En uh, ja, ik denk dat... dat uh, natuurlijk is het... Uh, een gevolg van opvoeding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 een politieapparaat hebben. En die moet je ook steunen. Dat is op dit moment ook niet het geval. Ik heb toevallig in de familie ook uh, een politieagent. En die hoor ik al over dit onderwerp ook al heel lang klagen. Het ambulancepersoneel moet je steunen... zodat hij niet wordt aangevallen. Of de, de loketbeambte die ook maar iets moet uh, zeggen... Uh,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 Het is voor de mens in die directe omgeving een drama. Ik dank je hartelijk voor je komst. Louis. Graag gedaan. Bolscho's Louis van Gaal in gesprek met Bas Stigler. Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn. Morgen om tien uur meer sport dan met Robert Meder. En na elf uur met het Oog Morgen... vandaag gepresenteerd door Mieke van der Weij. Cliëntenklagen.